Ik ga het over uh, Bannabas hebben. Wie is Bannabas? Handelingen 4. En Jozes, die door de apostelen ook Bannabas genoemd werd. Wat vertaald betekent een zoon van vertroosting, een Leviet, Afkomstig uit Cyprus, had een akker. Verkocht hij en bracht het geld en legde het aan de voeten van de apostelen. Ik ga ook even wat vooruit grijpen. Barnabas, ontzettend vrijgevig iemand. Heel radicaal, hij komt uit Cyprus. Ik denk dat hij een wat oudere man was. Hij had ook geld blijkbaar, hij had akkers. En leviet. Hij is een zoon van vertroosting, wordt hij genoemd. En ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Zijn er in onze gemeente zonen van vertroosting? Wij hebben in veel gemeentes gezeten en die zijn er toch niet zo heel veel. Die zijn er niet zoveel. We hebben ook het geluk gehad dat wij zo iemand ontmoet hebben. En die heeft ons heel veel troost geleverd. Ja, maar die heeft ons zo bemoedigd en zo met ons gebeden. Dat heeft ons zo ontzettend veel troost gegeven. Ik denk dat we moeten uitkijken naar zonen van vertroosting. Dochters van vertroosting. Die zijn er nodig. Dreef om een zo zoon van vertroosting te worden. Maar hij, hij woonde ook niet in Israël. Dus ik denk dat dit een akker was die hij in Cyprus had. Hij kwam met Cyprus. Hier vlak achteraan komt het verhaal van Ananias en Safira. Barnabas had dus een enorme reputatie in die gemeente. En dan willen Ananias en Safira ook door even een goedkope handeling. Ook diezelfde aandacht en diezelfde positie krijgen. Heel had bediening. Eens zal de even de tranen drogen. Maar ik denk dat het de bedoeling is dat de gemeente van God, wij nu al daarmee bezig gaan. Ja, dat is zo nodig. Ja, ik denk dus dat wij ons moeten uitstrekken om ook bij anderen de tranen te drogen. En ik denk als ze willen groeien, dan zijn er zoveel mensen ook in onze omgeving die het nodig hebben waar de tranen gedroogd moeten worden. En ik hoop, ik bid dat die ook op ons pad zullen komen. Ik ga er zo meteen nog wat over zeggen. Banabas die wordt een apostel genoemd. Hij wordt een profeet genoemd. Hij wordt een leraar genoemd. En het is iemand die vol is van de heilige geest. Dus waar de gaven van de geest vrij doorheen werken. Hij schijnt wellicht ook de schrijver te zijn van de brief van de Hebreeën. Er is niet zeker wie dat is. Omdat hij een leviet is. Omdat hij heel veel met Paulus heeft opgetrokken. denk wel eens. Nou, dat zou wel eens uh, handelingen 9. Toen uh, Saulus in Jeruzalem gekomen was... Saulus die komt tot bekering en dan gaat hij op een gegeven moment naar Jeruzalem. En in Jeruzalem, daar zien ze hem al komen. Toen Saulus in Jeruzalem gekomen was, probeerde hij zich bij de discipelen aan te sluiten... maar ze waren allen bevreesd voor hem. Want zij geloofden niet dat hij een discipel was... Maar Barnabas nam hem onder zijn hoede, bracht hem naar de apostelen en vertelde hun hoe hij onderweg de Heere gezien had, dat hij tot hem gesproken had en hoe hij in de maskers vrijmoedig gesproken had in de naam van Jezus. Het lukt Paulus niet om bij de broeders te komen. Dat zijn dan mensen zoals Peter, Johannes, vol van de Heilige Geest. Zij worden in dat opzicht niet geleid door de Heilige Geest. Ze zijn bang voor hem, ze, worden, ze zijn bang verraden te worden en ze willen die man op afstand houden. Barnabas was een profeet, dus God leidde hem erin om toch naar Paulus toe te gaan. En hij heeft ook een pastoraal hart, dus hij had belangstelling voor Paulus. Hij verdiept zich in Paulus en hij hoort het verhaal. Nou, hij wordt geleid door de Heilige geest en je ziet Barnabas vol innerlijke ontferming is. En ik denk dat dat voor ons ook moet gelden. Wij moeten ook vol innerlijke ontferming zijn. Ja, dan zal God er ons heen werken. Zijn profeet weet nauwkeurig wat de eeuwige wil. Ja, en dan brengt Banabas brengt Paulus in de Broederkring. Dan trekken ze een poos met elkaar op. Banabas is de leraar van Paulus. En op een gegeven moment gaat het weer mis, want Paulus is heel vrijmoedig. En dan willen de joden hem vermoorden. Nou, en dan zegt de gemeente, dan ga je maar naar huis, naar Tarsus, Nee, kom naar Tarsus. Dus gaat dan maar een poosje zitten en dan zien ze elkaar jaren niet meer. Ze zien elkaar jaren niet meer. Wat belangrijk is, wie komt er op je weg? Bij Barnabas kwam Paulus op zijn weg. En dat moet voor ons ook gelden. Wie komt er op je weg? Wat wil God met zo'n iemand? Een paar jaar geleden waren we in Cyprus en we maakten een reis met bussige mensen uit een paar hotels naar het binnenland. En we zitten aan een tafeltje en een man uit ons hotel, die kwam bij ons aan een tafeltje zitten. En nou, we, nog een keer. En op een gegeven moment waren wij in Nicosia en we liepen daar door een winkel, zal ik het maar even noemen. En toen vroeg ik aan hem, ik, ik vond het een hele sociale man, heel aardig, heel vriendelijk, maar hij reisde alleen. Dus ik zei, joh, waarom reis jij alleen? Die man die kreeg het heel moeilijk. Hij zei, ja, mijn vrouw heeft mij weggestuurd. Dus, en de dokter heeft gezegd, ik ben in de war. En de, de dokter heeft me zei bijgezuren dat ik maar eens een uh, andere mensen moet ontmoeten. Dus ontmoeten die ons. Afgelopen zondag gaan we af en trekken we af en toe met hem op. En afgelopen zondag, wij, wij leggen hem met evangelie uit. Hij komt uit een Rooms-katholieke omgeving, geloof ik. En hij gaat nu naar een kerk. En hij zei van, en dat deed me heel goed, hij zei, ik word zo blij van de kinderliedjes. Nou, wij ook. Dus ik, ja, dat bemoedigde mij. Want die man dan, denk ik van, God is met hem weg. Ja, hij vroeg of ik een bijbelstudie voor hem had. Ja, die heb ik wel. Dus dat, ja. Wie komt er op je weg? Komt misschien wel Paulus op je weg. Als Barnabas Paulus niet had opgevangen, ik weet niet hoe het dan met de evangelie hier zou zijn geweest. Uiteindelijk is Barnabas, daar zit een, een nou, driekwart van de christenheid achter. Achter die ene man. Dus ik vind Barnabas een heel erg belangrijke man, die heel erg ondergewaardeerd wordt. Pas door ik een bijbelstudie op Family Seven en het Barnabas afgeschilderd als het, het knechtje van Paulus. jongen, jongen, het is een apostel. Onderken je wat de eeuwige met iemand voor heeft, dat is belangrijk. En ik denk als we daarom gaan bidden, dan gaat dat in je opkomen. Ik denk dat ik het vaak ook gemist heb, wat de eeuwige met mensen wil. Soms niet, soms dan, dan heb ik het maar me toch, toch een beetje door. Maar ik denk dat het belangrijk is om op de, op de eeuwige afgestemd te raken. Meer en meer. Ja, en dan komen we bij handelingen 11. En de hand van de Heer was met hen. De hand staat meestal voor de werking van de heilige geest. De hand. En de hand van de Heer was met hen. En een groot aantal geloofden en bekeerden zich tot de Heer. En het gerucht over hen kwam de gemeente in Jeruzalem was ter oren. En ze zonder bannen was uit om het land door te gaan tot Antiochieën toe. En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd en spoorde hij hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Heer te blijven. Want hij was een goed man, vol van de Heilige Geest en van geloof. En er werd een grote menigte aan de Heer toegevoegd. Hiervoor wordt Stefanus gestenigd. Dus daar is een behoorlijke vervolging, die mensen die, gaan, die vluchten alle kanten op. En dan gaan die mensen daar blijkbaar, dat zijn gewoon joden, die gaan daarover vertellen over de Messias Yeshua. En er komen mensen tot geloof en die bekeren zich. En dan wordt Barnabas erop uitgestuurd. En dit zijn Grieks mensen staat er, Grieks sprekende. Dus Barnabas was blijkbaar van zijn van geboorte af een grieksprekend iemand, dus die wordt erop afgestuurd. Doodverstevenis, verspreiding. Ik ga het zo meteen ook in Nederland, er zijn er ook zulke soort dingen gebeurd. Opwekking. Veel Griekssprekende Joden komen tot een keer. Barnabas, door de Apostel gezondene. gezondene. dat is een Apostel eigenlijk. Dus hier wordt eigenlijk Barnabas al. Is hij eigenlijk al een Apostel? Ik heb uitgezocht hoeveel er Apostelen zijn in het Nieuwe Testament. Wat denk je? Hoeveel Apostelen zijn er? Ja, er zijn 17 Apostelen. Er zijn twaalf apostelen, inclusief Judas. Die wordt door Jezus apostel genoemd. En dan valt Judas weg en dan komt de plaatsvervanger. Dan heb je de dertien. Matthias. En dan Jezus wordt ook de apostel genoemd, dat is veertien. Paulus, Barnabas, dat is zestien. En Jacobus, de broeder van Yeshua. Die wordt ook apostel genoemd. Ja, en dan hebben we de zeventien. Zeventien apostelen. En dan gaat Barnabas prediken. Hij gaat geloof bij de mensen opbouwen. Hij was een goed man, ja, hij was een pastoraal gedreven mens, hij had een gouden hart, hij hield van mensen. Ja, dan komen er nog meer mensen tot bekering. Hij was vol van de heilige geest, dat wil zeggen de gave van de geest van God, die functioneerde door hem. Hij had inzicht, hij had wijsheid van God. Ik denk ook dat hij, en dat lees je ook later, dat hij van genezing had, er gebeuren veel wonderen. En daar getuigt hij later van in handelingen 15, Paulus en Barnabas, die komen bij de post en die getuigen van de grote dingen die er gebeurd zijn. En goedheid, hij is een goed mens, staat. Goedheid is ook een vrucht van de geest. Goedheid. Ja, dat de vrucht van de geest in ons groot mag worden. Uitgebreid zal worden. Vol geloof. En geloof, je kunt natuurlijk geloof hebben, maar je kunt ook bovennatuurlijk geloof hebben. Dat is dat God bovennatuurlijk dingen in je gaat doen. En dan kan je daar naar handelen. Ik zal een voorbeeld geven. Ik doe het uit mijn eigen leven. Onze dochter die was acht maanden en die had astma. En omdat wij in een pinkse gemeente zaten en wij kwamen uit een gemeente waar heel veel boze geesten werden bestraft, gingen wij dat doen. Dat hielp niet. Wij, je gaat voor genezing bidden. Dat hielp niet. Je denkt van ja, ik moet vol geloof bidden. Dus je probeert geloof te krijgen voor genezing. Dat werkte niet. Dan dacht je, ja, als iemand ziek is moet je de oudste roepen. Bij de oudste geroepen. Gebeurde niks. En dat kind wordt erger en erger en zieker en zieker. Dus je zit uh, nachten bij dat bed. Het heeft een aantal maanden geduurd. Dat ging bij mij ineens het licht op. Echt als een knal in mijn hoofdje. Je hebt de verantwoordelijkheid voor dit kind niet aan mij gegeven. Pam, ineens zat het in mijn hoofd en ik heb tegen Nel gezegd, nou, dit zegt de Heer tegen mij. En uh, ik heb dus gebeden, Hemelse Vader, ik geef nu de verantwoordelijkheid voor dit kind aan u. Klaar, het was echt, echt één, misschien twee zinnetjes, klaar. En we zijn opgestaan, het was drie, half vier s'nachts, we hebben de deur dicht gedaan van haar kamer. Op het moment dat je de deur dicht doet, je loopt weg, dat is geloof. Het is niet geloof dat je zegt, ja, God gaat het doen. Het geloof is als je handelt. Geloof vraagt om handelen. Dat doet God in iemand. Ik geloof dat al die pogingen daarvoor, dat was niet van God. Het is menselijk geprobeerd en soms zegent heer dat. Maar dit was, God legde geloof in mijn hart. En toen gebeurde het. De volgende ochtend uh, belde NL mij op. Ik was vroeger in werk gaan en zei, joch, ze helemaal gezond. Wij moesten blijkbaar een les leren. Handelingen. En dan gaan we verder. Paulus is naar Tarsus vertrokken. En dat duurde een paar jaar. En dan gaat Barnabas. Ik denk dat hij dus van de eeuwige. Die heeft in zijn hart gelegd om Paulus te weer gaan zoeken. En dan gaat hij Paulus zoeken. Hij is Joel. Hij is nog steeds Saulus. En eh, toen hij hem gevonden had. Bracht hij hem naar Antiochië. En dat gebeurde dat ze een heel jaar met de gemeente samenkwamen. En een grote menigte onderwezen. En dat discipelen voor het eerst in Antiochië Christen werd genoemd. Barnabas is de profeet, dus hij weet wat God wil. Hij is op God afgestemd en God die zegent dat. En die legt specifiek Barnabas bepaalde dingen in zijn, uh, in zijn hart. Er zijn ook andere profeten, lezen we in die gemeente. Barnabas die krijgt dat en die gaat dus Paulus zoeken, Saulus. Ja, Antiochieën ligt al vrij noordelijk in het noorden van de Libanon nu. En uh, Tarsus dat ligt nog een stuk hoger. Zeker weten wat God wil. Dat is heel belangrijk. Weet je zeker wat God wil. Door was werd Paulus de apostel van de heidenen. Echt door Barnabas. betrekt Paulus bij de opbouw van de gemeente. Dus ze zijn samen daar nog een jaar zijn ze antiochieën aan het opbouwen. En dan de discipelen besloten ieder naar vermogen iets te sturen ten dienste van de broeders die in Judea woonden. En deden zij ook. En zij stuurden het naar de ouderlingen. ...de ouderlingen door de handen van Barnabas en Saulus. Blijkbaar is de gemeente in Antiochieën rijk. In Jeruzalem zijn ze blijkbaar veel minder rijk. En dan gaat Paulus, die wordt erop uitgestuurd... ...en Barnabas wordt erop uitgestuurd om naar Jeruzalem te gaan... ...en daar geld over handen, dat ze daar ingezameld hadden. En dat doen ze omdat een hongersnood dreigt. Dat dreigt een hongersnood. En dan denk ik... ...het is heel belangrijk... Dat er openbaring in de gemeente komt. Het is onmisbaar dat God aanwijzingen geeft in de gemeente. Hier gaat het om de gemeente Jeruzalem, waar we aan de hongersnood dreigt en waar Antiochië wat aan moet doen. En ik denk dus dat we daar ook ons naar moeten uitstrekken: dat God ons openbaart wat er aan de hand is. Ik denk dat dat zo ontzettend nodig is, zometeen. Waar openbaring ontbreekt, verwildert het volk. Dat is een, mo een moeilijke vertaling, want er staat. Als er geen visioen uh, is, wordt een gemeenschap teugeloos naar de Uitense Bijbel. Als er geen visioen is, raakt een volk losgeslagen. Wel is no vision. The people perish. Vergaan, uh, omkomen. Daarom, broeders, streef, zusters ook. Ja, want er zijn ook vrouwelijke profeten. Streven ernaar om te profiteren. De Paulus die zegt dat we daarnaar moeten streven, streef ernaar. Ik heb een voorbeeld. Dat is een, een buitengewoon. Bijzonder voorbeeld. We zaten in een kleine gemeente in Delft van 70 man. Wij kenden al die mensen door en door. Tenminste, we dachten dat. Eh, misschien enkel en wat minder. Op een gegeven moment komt er een externe spreker. We waren er waren vaak externe sprekers. Iemand die was dominee geweest in de Griffenmeer gemeente. Die man, die, die, uh, we hadden een bidstond zoals we net hadden dan gaat die man ineens heel hard in nieuwe tongen spreken. En als je, je verstaat er niks van, enkel wat wij begrepen. Die man is, als God erom heen spreekt, dan is God razend van kwaadheid. Zo heel krachtig en zo hard en... Nou, die is heel boos. En toen kwam daarachter een uitleg. We heel specifiek werden dingen genoemd over een broeder, over zonde in zijn leven en... Nou, en wat God van plan was te doen als hij zich niet bekeerde. Wij waren diep onder de indruk. Een week later, een volgende externe spreker, gebeurde precies hetzelfde. Weer de, exact dezelfde woorden. De, weer een man die, die in nieuwe tongen sprak, heel boos was en dat uitlegde. Het gebeurde tot drie keer toe. Ja, een paar weken later, denk ik, heb ik zijn dochter er weggehaald. Dus dan weten jullie. Waar het over gaat. Als dat niet gebeurt. Als de zonden niet aan het licht komen. En het, het droef is. Wij kenden die man heel goed. Wij hebben het, ja, Nick, hebben het niet gezien. Wij hebben het niet gezien. Wij waren er blind voor. Ik denk dan bij mezelf. Oh hier. Er is meer openbaring nodig. Ook in mijn lezen. Ja. Er is meer openbaring nodig. Strek je eruit. Handelingen 13. En er waren in Antiochieën in de gemeente al daar. Enkele profeten en leraars namelijk. Barnabas Simeon, die Niger genoemd werd, Lucius van Sirene, Manaën, die met Herodes de Viervers opgegroeid was, en Saulus. En terwijl zij de Heer diende en vaste zij de Heilige Geest, zonder voor mij zowel Barnabas als Paulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij, en nadat ze hun handen opgelegd hadden, lieten zij gaan. Vasten. Dus je stem in de hoge laten klinken. En het antwoord van de even gehoor. Ja, dat, is, dat moet gecommuniceerd worden. Dus niet alleen je stem laten, maar het is ook de bedoeling dat, we, dat de Heilige Geest ons inspireert. Weten dat Zebanabas en Paulus moeten uitzenden. Ja, er zitten profeten, dus die kunnen de stem van God verstaan. Blijkbaar niet iedereen in zo'n gemeente. de specifieke gemeente. Het is fijn als er... Echte profeet in de gemeente zijn. En dan worden we, Paulus en Barnabas allebei apostelen van de heide. Wat is een apostel? Een gezondene. Iemand vol van de heilige geest. volhardend in het geloof. Hij leidt de gemeente. Doet wonderen en krachten. En dit zijn de dingen die aangegeven worden dat die aan een apostel, bij een apostel horen. En er zijn er twee soorten apostelen. Apostel bij uitstek, dat is, bij uitstek, dat is een formulering van Paulus, dat gaat dan over de twaalf apostelen. En dan de andere, hè? Yeshua, Jacobus, zijn broer Paulus en Barnabas. Ik denk dat het ontzettend nodig is dat er in deze tijd ook weer apostelen opstaan, mensen vol van de geest van God. Afgelopen eeuw, en dan praat ik over de 20e eeuw, zijn er ontzettend veel grote apostelen geweest die het evangelie met grote kracht wereldwijd hebben gebracht. Er zijn grote tekenen en wonderen gebeurd. Een wereldwijde prediking heeft ontzettend veel nieuwe gemeentes opgeleverd. Dit is een explosie geweest in uh, Ostborn. Die sprak in 1958 op het Malieveld. Nel nou was er getuige van. Ja, er waren echt honderdduizend mensen. Er waren mensen die kwamen tot bekering kwamen tot bevrijding, genezing, ze werden vervuld met de Geest. Dat was een geweldige opwekking. Hetzelfde geldt voor Karel Hoekendijk, een man die wij goed gekend hebben. En wij kenden ook veel mensen die via zijn bediening genezen en bevrijd zijn. Echt grote dingen. En die mensen hebben ervoor gezorgd dat er echt honderden, honderden gemeentes ontstonden. Want hoe ging dat? Wij woonden in Eindhoven, dat was tien jaar toen. Elf. En er waren allerlei mensen die, die waren heel enthousiast, die gingen vertellen dat ze genezen waren. Nou, Die dominezen in de gereformeerde kerk, die, zagen, die hadden er geen enkel begrip voor. Dus die gingen zich samenspannen ertegen. Nou, Die mensen die, die hadden helemaal geen behoefte om hun eigen gemeente. Het gewoon niet eens opgekomen, maar die gingen wel bij elkaar komen. Zo van, ja, we hebben het samen, hebben we hebben daar gestaan, dus nou, we, we komen woensdagavond maar bij elkaar. En die gingen bidden en er kwam er nog iemand bij. En nou, zo zijn er honderden gemeentes, honderden gemeentes ontstaan. Enthousiaste mensen die opnieuw geboren werden. En het enige wat ze wilden is God dienen. En wat ze daar hadden meegemaakt, de grote kracht van God, die wilden zij ook in hun leven hebben. De kerkleiding heeft massaal en collectief de werking van de Heilige Geest afgewezen. Nou, en dat is heel erg. Dat is heel erg. En ik denk dat het... De teleurgang van de hervoren, maar vooral van de griffenmiddelkerk, daar ligt. Daar hebben ze de kracht van God afgewezen. Dus de Matthäus. Wat zegt die Sjoe hierover? Ja. Wee u, Goresin, wee u Bethsaida, want als in Tyrus en Sieren de krachten gebeurd waar die in u plaats gevonden hadden, dan zouden ze zich allang in zakken als bekeerd hebben. Nou, dominees hebben het geweten, ze hebben het gezien, ze hebben getuigenissen gehoord... Mijn broer kwam tot bekering en het enige, ze gingen naar mijn vader toe. Mijn vader ging naar hen toe en die, die, mijn vader werd gewaarschuwd voor mijn broer. Omdat hij zich bekeerd had. Wee u, dan moeten we even het woordje wee. Soms denken ze dat is een soort vervloeking. Is, hè? Maar dat heeft in de Bijbel niks met vervloeking. te Het is geen dreigement, het heeft een andere betekenis. Het betekent ik hou mijn hart vast. Het is eigenlijk een uitroep van medelijden of zelfs van ontzetting. Maar het is geen, geen vervloeking. En dit is uh, van een man die heel veel in het Hebreeuws heeft gestudeerd, van de jenezen. Ja, die legt dat zo uit. Dus, uh, dus dan denk ik van, nou dat zal dan zo zijn. Maar het heeft niks met een vervloeking te maken, want dat heb ik ook lang gedacht. Het is een uitroep van ontzetting, van hoe is het mogelijk? Ik hou mijn hart vast. Kijk, nou je ziet hier Antiochieën liggen en dan even daar... Uh, ja, zeg maar 100 kilometer daarboven. Ja, ik denk dat 100 kilometer ligt Tarsus. Dat is net, net in die inham zo, helemaal. Ja. Ja, ja, ik kan het niet aanwijzen. Ik ben wel groot, maar niet groot genoeg. Nou, dit wordt helemaal keurig uitgelegd. Hoe zij samen optrekken, Barnabas en, uh, en Paulus. Wat ik heel interessant vind, is het volgende. En ga ik even dit stukje lezen. En toen de synagoge uitgegaan was... Ik ga maar de gemeente staan en ze beginnen bij de synagoge volgden vele van de joden en van de godvrezende proseliet Paulus en Barnabas. Die spraken tot hen en spoorden hen aan om bij de genade gods te blijven. Maar toen de joden de menigte zagen, werden zij met afgunst vervuld en ze spraken tegen, sprak tegen wat er door Paulus gezegd werd. Ze spraken niet alleen tegen, maar lasten er ook. Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig, het was nodig dat het woord van wat eerst tot u gesproken zou worden. Waaraan u het verwerpt en uzelf het eeuwige leven niet waard oordeelt. Ziet, wij wenden ons tot de heidenen. Zonder Yeshua is er geen eeuwig leven. Zelfs niet voor heel goedwillende Joodse mensen. Yeshua is absoluut de enige voorwaarde om eeuwig leven te ontvangen. Ja, en Paulus die spreekt dat hier nogal vrijmoedig uit. Ik gebruik hier het woord gavarim. Paulus en Barnabas zijn gavarim. Gabbers, maatjes, metgezel wordt het wel eens verbaat, maar dat is de te... gabber. Gabber, metgezel, dat is de neutraal. Het is iemand die hartsvrienden die om elkaar optrekken. Paulus is dan de spreker, dat zie je dan heel veel. En Paulus krijgt ook alles over zich heen. Barnabas is meer de herder, de bidder op de achtergrond. Het is niet, denk ik niet zo dat Paulus dan de leider is en Barnabas de volger. Nee, Barnabas heeft een andere mentaliteit, dat is... De Heer afgestemd, bidden, hij is een herder. Ik kan er een voorbeeld van geven. Ik sta meestal op de voorgrond. Maar dat wil niet zeggen dat Nel op de achtergrond niks te zeggen heeft. Of nee, het is heel vaak zo, dat of heel vaak. Het, is, het gebeurt heel regelmatig dat Nel zegt van het klopt niet. Het klopt niet. En hij heeft zij dingen gezien die ik niet gezien heb. En hij heeft ze gelijk. Dus je hebt een maatje nodig. en Je hebt een maatje je bent niet altijd tot de Heer helemaal vlekkeloos afgesteld. Je hebt elkaar nodig. Doe het niet alleen. Ga niet alleen door het leven. Het gaat hier om proselieten, Dat zijn mensen die heel graag de eeuwige willen dienen. Maar ja, dan moet je eerst Jood worden. En dan staat er. Nee, er zijn dingen, er zijn zonden waar de Torah geen oplossing voor biedt. Bijvoorbeeld als je je met bloed eet drinkt. Als je je voorouders vervloekt. Als je je met occulte zaken bezighoudt. Dan word je gedood, dan is er geen oplossing meer. En Yeshua heeft er wel oplossing voor. En dit zijn heidenen, dus die hebben volop ja, in het occulte geleefd. Ze hebben bloevers gegeten. Ze hebben... Dus dat is heel moeilijk. En Paulus die refereert daarnaar. Van ja, Yeshua is, gaat verder dan de Torah. En dan worden jullie jaloers. Ik denk dat ze jaloers zijn op die mensen. Die niet al die honderdduizend toegevoegde wetjes hoeven te doen. Maar die worden onderworpen aan Yeshua. En Yeshua, die legt de wet van God in je hart. Je legt de Torah in je hart. En niet al die honderdduizend regeltjes. En dan verwerpen, zegt Paulus, en Joden het eeuwige leven. Dat is erg. En dan, dit is vreselijk. Nu wil de Bannabas Johannes, die ook Marcus heeft meenemen. En Paulus ach, acht het echt juist om hem, die hen van Pamfilia af had. En niet hem meegegaan, was naar het werk niet mee te nemen. Er ontstond daar een verbittering, zodat zij uit elkaar gingen. En Barnabas Marcus meenam en per schip naar Cyprus vertrok. Dit is het laatste wat wij in de Bijbel over Barnabas lezen. Paulus haalt hem nog één keer aan, maar zijde links. Barnabas die trekt met Johannes Marcus op. Dat was een neef van hem. En Barnabas heeft een pastoraal dus Die is die hele jonge man, hij is nog heel jong, is die aan het opleiden... Maar die ziet het niet meer zitten. dus halverwege de reis, de eerste zendingsreis, gaat hij ertussen uit en nou, dit wordt me te machtig. Er gebeurt zo ontzettend veel vervelende dingen en uh, de, Paulus is toch halverwege gestenigd over, oh, dat is later. Dus het is niet de eerste keer dat het fout ging, denk ik. Dus die man, die gaat terug. En dan zegt Paulus, ze zijn in Antiochieën terug, en zegt, die man wil ik er niet bij hebben. Ja, en dan zegt, zegt Bannabas... Die, die, die man moet opgeleid worden. Hij in zijn pastorale hart spreekt. Nou, en dan komt er verbittering tussen, ja, tussen Paulus en Barnabas. Dat is heel erg, jammer. Het is bijna niet te begrijpen dat zulke grote godsmannen. Dat die dan toch in het vlees raken. Maar blijkbaar is ook hen een, een, een, niet zo heel veel vreemd. Volgens Marcus. Van de dat is de evangelist Marcus. Die heeft ook handelingen geschreven. En die schrijft dan. Dat, maar dat staat niet in de Bijbel. Deze handelingen, de handelingen van Marcus. Dat Banabas naar Cyprus is gegaan. Daar heeft hij gepredikt. En daar is hij uh, uiteindelijk door Joden vermoord. En hij is verbrand. En dat brandvuur was zo heet dat zelfs de botten verpilverden. Volgens Marcus. En de Colossense. Aristarchus, mijn medegevangen, groet u. En Marcus, ten van Barnabas, Dus dat is dezelfde. Over wie u opdracht ontvangen hebt... Als hij bij u komt, ontvang hem dan. Dus Marcus is daar aan het rondreizen. En die gaat blijkbaar ook naar de Colossense. Dus die is ook daar als evangelist. Die heeft het werk van Barnabas blijkbaar voortgezet. En Jezus, die Justus genoemd wordt. Als hij bij u komt, ontvang hem dan. En Jezus, Jezus Justus genoemd wordt. Ze zijn de enige van de besnijdenis die mijn medearbeiders zijn. In het koninkrijk van God. En ze zijn mij ook een troost geweest. Dus dat is de verhouding met... Is, ja. Dus eigenlijk heeft Barnabas hier wel gelijk gehad. Marcus, die is echt een hele waardevolle dienstknecht geworden. Beleid hier Paulus ook. Marcus werkt later weer met Paulus samen. Marcus spreekt het evangelie in Klein-Azië. Blijkbaar had Barnabas gelijk. Marcus was een goed instrument in de handen van de eeuwige. Marcus is als jong man door Peters opgeleid. Een van de kerkvaders heet Papias, die is Rond 65 na Christus geboren. Dus die heeft bijvoorbeeld de apostel Johannes nog meegemaakt. En die weet dan te melden dat Marcus heel veel met Petrus is opgetrokken. Marcus als jongeman. Petrus heeft hem alles verteld over wat hij met Jezus heeft meegemaakt. En Marcus heeft dat in zijn evangelie opgeschreven. Dus het evangelie van Marcus is eigenlijk het evangelie van Petrus. Maar dat je het weet. En Marcus is vermoedelijk in Libië vermoord. Ja, door rovers. Dit is Barnabas. Mooi verhaal, hè? Ja. Prachtig verhaal. En met heel veel lessen voor ons. Dit was het.